Dit is even de jong met het NOS-journaal. De inbraak in de computers van de Nederlandse chipmachinefabrikant ASML is uitgevoerd door Chinezen. Dat bevestigen bronnen van de NOS. Het is niet bekend of er informatie is gestolen. Technologie-site Tweaker zegt dat de hackers verbonden zijn met de Chinese overheid. Er zijn de laatste tijd andere Europese techbedrijven aangevallen door een hackers die met China in verband worden gebracht. ASML wil niet op het bericht reageren. De chipmachinefabrikant is met afstand wereldmarktleider... en slaagt er al jaren in machines te bouwen die steeds kleinere chips kunnen produceren... waardoor steeds kleinere en snellere computers met een groter vermogen gemaakt kunnen worden. Premier Rutte dient al tijdig geen declaraties meer in. Hij zei dat in het NOS-radioprogramma Met het oog op morgen... naar aanleiding van het opstappen van Tweede Kamerlid Mark Verheijen. Onder meer door een aantal verkeerde declaraties stond zijn integriteit ter discussie. Rutte declareert niets meer omdat de transparantie volgens hem is doorgeschoten. Ieder bonnetje komt op een openbare website en hij vindt dat het niemand wat aangaat met, met wie hij wat eet of drinkt. Op de wegen van en naar de wintersportgebieden wordt het ook vandaag weer druk. Chaotische situaties, zoals vorige week, worden niet verwacht. Toen stonden automobilisten urenlang vast in de sneeuw op de wegen naar de Franse Alpen. Maar nu is het weer beter. Vooral op de wegen naar de Franse Alpen worden weer lange files verwacht. De eerste files worden er al negen uur verwacht. Het drukst wordt het tegen het eind van de ochtend en aan het begin van de middag. Verder worden er bij de Duits-Oostenrijkse grens lange wachttijden verwacht. Het weer, van opklaringen, minima rond het vriespunt, een kleine kans op gladheid. Overdag lange tijd droog met geregeld zon, vooral in het oosten. Het wordt 7 tot 9 graden. In de namiddag en avond vanuit het westen bewolkt, gevolgd door regen en motregen. Dit was het NOS. Zandwoord heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het. het. ZFM in 2015 al 25 jaar. Live. Live. ZFM. Met. met nu de nacht.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 Het is ZFM ZFM in Zandvoort En jij bent erbij ZFM I've been trying to do it right Mijn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 Goed moet, dat gaat het fout. Maar bij jou is het warm je verdrijft de kou. Ik ben nergens zonder jou. of are the city.